Nou, hier in de studio zit Peter Kramer van uh, Oude Partij Zandvoort. Uh, fan van uh, André? Ja, Karel Stel. Dat is wel was, ja? was, was al gezellig als je een plaatje hoort en je hebt een drankje erbij, toch? Toch? Ook zonder ja, ja, drankje. Ja. Ja, zeker, <laughs> zeker met het uh, zomerse weer. Uh, ik moet, even vinden, moet ik naar nou Wethouder Peter zeggen? Want laatst zei je. Uh, de... Nou, zeg maar Peter. <laughs> zeg maar Peter. Peter. Goed, ja, je bent hier al zo vaak geweest als uh, fractievoorzitter en als uh, uh, lid van de OPZ.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 echt keihard nodig is, dat er toch mensen zijn die bezwaar gaan maken. Uh, maar niet alleen mensen, maar ook uh, standpachters die bezwaar maken tegen het bouwplan. Ja, uh, dat zijn dingen te triest en daar probeer je vaart achter te zetten... om uh, zo snel mogelijk een uitspraak te kijken dat je kan bouwen. En met de andere projecten, ja, uh, ook daar uh, probeer je vaart te maken... en probeer je te kijken van, uh, om het ook... Uh,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 In jouw portefeuille Dutch Grand Prix, hè, ja. de Formule 1, die is vorig jaar natuurlijk uh, door de twee wethouders uh, Verheij en Van Haafden... Uh, is dat opgezet. Komt dat in een gespreid bed voor jou? Moet je veel uh, doen, of is het allemaal al geregeld qua vergunningen, qua politie en alles wat eromheen zit? Ja, maar ik doe het niet. Oh, Er staat hier in jouw portefeuille. Ja, zoals, uh... ja nee, maar de, ik, ik, kijk, weet je.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 zodat er geen doorgaande stroom auto's kan komen om de veiligheid van de voetganger en de fietser te kunnen garanderen als de instroom er is en de uitstroom. En eh, er zijn, als ik het goed zeg, meerdere eh, verkeersregelaars, eh, meerdere stewards die bij die hekken staan. Nou, met elkaar eventjes wachten, even kijken dat het overlast zal geven.